8 uur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 Met menu Alternative FM. Juist, dat was de opening van deze alternative FM. Even stiekem luisteren hoor, wat er op de, op de plaats gebeurt voor mij. Moet je horen. Zag ik die man? Hij weet beetje, beetje in ieder geval voorluisteren wat, wat er zo dadelijk uh, gaat gebeuren. Uh, zo dadelijk uh, gaan wij uh, een paar nummers horen van uh, Aina. Zij heeft uh, meegedaan aan uh, Gitaarlem. Heeft uh, ook dat uh, project uh, gewonnen. Het is hele, dat hele huis uh, van Gitaarlem staat daar weer los van. Dat heb ik me weer, uh, net laten vertellen. En uh, ze doet het niet alleen. Doris is uh, bij haar En uh, we gaan uh, zo dadelijk even horen van wat ze allemaal uh, gaan, uh, gaan doen. Intussen wordt, uh, wordt dat uh, allemaal even ingeregeld... Uh, ik zei de gek ga uh, eventjes uh, gewoon muziek draaien terwijl Marcus uh, achter mij uh, nog uh, druk doen, uh, bezig is om het uh, geluid zo goed mogelijk uh, te krijgen van uh, Doris en van uh, Aino zelf. Die, uh, nou ja, inderdaad de komende twee uur centraal staan hier bij Alternative FM. Uh, Trees met uh, de groep Nexo Shape uit Hoofddorp zijn een paar weken geleden hier geweest. En dat was nog voordat wij hier uh, allerlei compilatieuitzendingen hadden van de Rob Akda Award. Dat was vorige week en de week daarvoor. De week daarvoor hadden we de derde voorronde en afgelopen week hadden we de vierde voorronde. En daar deed Aina ook al aan mee. En dus was al uh, te horen uh, afgelopen week bij Alternative FM met uh, de live uh, versie vanuit het patronaat. Nu is het allemaal wat intiemer. Um, dan hebben we natuurlijk ook nog even wat uh, agendapunten die we even af uh, moeten gaan Werken. En een ervan is deze dame, die, die in ieder geval morgen met haar band in de Sugar Factory gaat optreden. En dat uh, zal ze echt met volle overgave doen. Hier is Nish en Nurfers Breakdown.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 I'm <laughs>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 Hoef je niet altijd dood te zweten Je verdient een mooier leven Nooit vergeten, nooit vergeten Ik hoop waar jij loopt Dezelfde issues in tijden van nood We lopen op dezelfde weg Een lange weg naar meer succes Ik hoop wat jij hoopt te leven met tijd. Op oh, oh. maar hoe het ook oh, oh, oh. ik blijf zo, oh, verliefd op dat tijd die oh. oh. maar hoe het ook low, oh. ik blijf zo, op. ik weet dat het niet low, oh, oh. Of het loopt. op oh. het maar hoe het loopt, low, oh. ik blijf zo, op. verliefd op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 Het zijn een beetje de Nederlandstalige weken, geloof ik uh, bij Otter de TVM, want uh, we hebben vandaag uh, een dame die uh, samen met, uh, met Doris. Uh, Nederlandstalig werk gaat doen. Tenminste, in ieder geval een paar uh, nummers. Ja, pak hem maar hoor, uh, gewoon. En uh, dan uh, hebben we volgende week ook een Nederlandse troubadour uit IJsselstein, Toon van Mil, Die komt dan uh, ook nog spelen. Dus ja, uh, dan heb je ook nog de kans om een wat Nederlandstalig uh, werk... Uh, wat wij hier allemaal in ons, uh, in ons bezit hebben, een beetje te draaien. En dit was er een van. Een van de deelnemers uit de Rob Agda Award. Namelijk, twee stuk zelfs. Auke en Lorenzo, die in uh, voorronde nummer 2 hebben meegedaan... Ja, ja, ja, ja. Die hebben we ook meegedaan. En uh, ze, waren, ze waren helemaal weg van Sam Kroon. Dat treft, want uh, die hadden wij al langer op de korrel. En ze hebben met uh, z'n drieën uh, wat, uh, wat opgenomen. En dat was uh, dit nummer, Verliefd op het leven. Uh, daarvoor hoorde je trouwens uh, Nervous Breakdown van, uh, van Nish. En Nish is Sitska Heun. Zij gaat in ieder geval... Um, morgenavond in Sugar Factory om 8 uur gaan zij een uh, optreden doen. En uh, dat is niet het enige waar ik uh, bij, bij ben. Want twee uh, honderd meter verderop aan de andere kant van het water... daar uh, wordt een single release party met in uh, de voorprogramma uh, uh, Yellow Grass. En daarna uh, Julius, want daar gaat het om. Maar we hebben uh, twee gasten. Dat uh, zijn Aina en... Doris, goedenavond, goedenavond. dames en heren. Uh, uh, jullie waren uh, twee weken terug uh, in het patronaat. In de vierde voorronde waren jullie, uh, ja, yes. waren jullie ja. bezig. Um, nou ja, we hebben, dat, uh, we hebben dat min of meer al, uh, al gezegd uh, tijdens de... Ja, tijdens de avond zelf, uh, dat was toch even nog, uh, nog even schakelen als je een uh, heel grote uh, ja, een, een, een prijsje hebt, een, een prijsje, een prijs hebt gewonnen als Gitaarlem. Dan is uh, dat wel het kerstje op de taart eigenlijk, hè, die Rob Agda wordt, of niet? Um, nou, dat stond er echt helemaal los van eigenlijk. Toch wel, oh, oh, ja. onhandig ben ik ook met uh, mijn ja, goede leuke... Ik had me al voor Rob Akdau opgegeven voor Gitaarlem. Ja. Dus dat uh, was er al eigenlijk. Ja. Maar het is een heel toffe tijden altijd een ja. Nederlands ja. uh, Nederlandstalig werk. Uh, want dat, uh, mm -hmm. wat dat breng je. Uh, je bent uh, ook al bij uh, Giel geweest. Bij ja. 3FM. Ja. Um, hoe... Uh, wat vond hij eigenlijk van jou? Want, want uh, ja, hij is toch wel een van de mensen die jou al opgepikt heeft in Gitaarlem, in dat project. Ja, nou, ik heb hem daarna nog een paar keer gezien en hij heeft ons ja. een paar keer gehoord. En elke keer was hij eigenlijk uh, heel enthousiast. Ja? Dus ik hoop dat dat zo blijft. <laughs> dat, dat het zo blijft ja. En ik hoop dat als een single uit is dus dat we weer langs mogen komen om het te laten horen. Het, het zou mooi zijn natuurlijk. Het zou heel hè? leuk zijn. Ja, uh, ja want... want uh, uh, Jullie moeten nog echt uh, in de studio uh, het een nee. en ander? Of uh, ligt, nee. ligt het al klaar? Hij is al klaar. Ja. Oeh, dus uh, ja. krijgen wij vanavond daar een klein... Je krijgt een voorproefje. Oeh, uh, gezellig. De, de echte, de, hij komt in mei uit. Ja. En dan komt er een single release party. Ja. Waarvoor je natuurlijk uit mij genodigd. Dank, uh, dank je, dank je. Dus dan komt hij helemaal, uh, hopelijk op de radio ook... Dus, uh, nou, ja, daar gaan we in ieder planning. geval gaan we wel iets mee doen. Uh, is het een hele uh, album of is het uh, een nee, slechts een EP? Een single. Het een is een single, single. die uitkomt. Oh. Ja. Dus het is een voorproefje voor de EP die gaat komen. De EP die volgt uh, later. Die volgt later, ja. ja. Hoeveel nummers komen daarop te staan of weet je dat nog niet? Ik denk zes of zeven, zoiets. Ah, ja. Dus, dat er, is, dus dat, dat er is toch nog wat, wat, uh, wat te beleven voor... Uh, ja, ja. ja. Zeker. Uh, ik ga even naar je, naar je buurman. Uh, uh -huh. Want ja, uh, je bent meegekomen. Uh, want ook twee weken geleden was jij, uh, maakte jij deel uit van de band. Uh, de ja. ja, de begeleiding. Nou, het altijd, is een band, hè? hè? Ja. altijd. Ik ben er wel erbij, zeker. Ja. <laughs> uh, want uh, dit is het intieme gedeelte waarbij jij uh, meestal uh, meegaat uh, als uh, de extra gitarist. of... Ja, hoe zie ik dat. Ja, nou als, we worden regelmatig met het beentje geboekt, en ook af en toe dan zonder. En dan doe ik het met z'n tweeën, en ja. meestal ga ik dan mee, inderdaad. Ja, uh, is, het, is het zo, uh, dat, uh, hoe is het ontstaan? Moet ik er uh, bij jou of bij, bij jou? Uh, ja, eigenlijk ja. op school. Ja? Ja. Ik kwam op de opleiding, en toen zat doorgestuurd in het tweede jaar. En toen begon het een beetje met de open dag van Nederland. Holland. Ja. ja? En uh, nou ja, daarna eigenlijk altijd samen op Toen kwam er een, kwam er een, een, een klein eerstejaars zangeresje heel brutaal naar mij toe. En dat Mekaar was. Wilde begeleiden. En dat was Aina. Ja, dat ja. was wel cool. Ja? Oh, uh, dus, het, uh, dus eigenlijk is, zijn jullie twee uh, min of meer een beetje de bedenkers van Aina? Nee, dat, niet. We zijn, dat was uh, de eerste keer dat, we, dat ik met haar werkte. Ja. En eigenlijk was sinds nu. Anderhalf jaar? Nee, inmiddels twee, al. Twee jaar. Twee, twee, jaar. Ja, twee, en jaar. twee en half jaar misschien. Ja? Ja, begeleid ik Jantine Aina uh, vast met haar eigen werk. Ik ja, heb daarvoor ja. wel wat klusjes uh, hier en daar gedaan met andere projecten. Oh, uh, dit is niet het enige wat je, wat je doet? Nee, nee, zeker niet. Nee, ik nee. doe uh, ja, verschillend ja. sessiewerk. Ja. Maar is dit, uh, heeft dit nu uh, sinds het verhaal van Gitaarlem toch wat, uh, wat uh, een vlucht genomen? Dat, uh, dat je meer uh, ja, nu hiermee bezig bent? Ja, we zijn uh, goed druk ook de afgelopen paar maanden geweest. En uh, ja. in december hebben we... Zeker tien, 15 ja. keer gespeeld. En in januari ook weer een heel aantal keer. Dus dat loopt nu wel echt is, goed. Is dat, uh, dat het uh, mooie effect uh, dat je zoiets uh, voor elkaar hebt uh, gekregen? Dat je... Nou ja, met uh, Serious Quest word je natuurlijk heel veel gevraagd. En ja. dat is allemaal voor het gedoe. En dan doe ik het heel graag. Omdat ja. je ook gewoon veel wil spelen. En die naam een beetje hoog wil houden in Haarlem. Ja. Dus dat heb ik toen allemaal aangenomen. En dat waren hele chaotische dagen. Ja. Met drie keer spelen op een dag. En, uh, maar hartstikke leuk. En natuurlijk nou ja, hebben we van Gitaarlem heel veel uh, optredens aan overgehouden. Ja, want ja. er was ook nog een slotavond, uh, geloof ik, tijdens de ja. series Request dat Week. Was, dat was de kerst op de taart. Dat was, op rap, de dat was echt de kerst op de taart, taart ja. ja. Dat was ja, dat was uh, niet Circus Giel, maar toen was dat echt uh, serieuze uh, shit uh, voor, uh, voor dit uh, Ja, dat was uh, Gitaarlem Live. Dat dus ja. het was uh, met alle artiesten. Dus, wie, wie, wie waren er nog meer bij dan? Uh, Jacqueline Govaart. En Chef Special. Niels oh. Geuzenbroek. Rilan. Michael Van Prins. Van Velzen. Is... Uh, de, wie waren er nog? <laughs> over over Chef Sie? Special gesproken. Weet je dat, uh, dat, uh, dat zij ooit hier zijn begonnen? Dat heb je wel eens verteld. Ja, ze ja. ja. zijn hier ooit begonnen. Weet je. Ja, ze kwamen hier aan en, uh, met een ep met een EP'tje. En uh, nou ja, wij willen wel wat, wat komen vertellen. En uh, we uh -huh. willen ook nog twee, drie nummers spelen. En uh, dat was in 2009. hadden we nog een, een kleinere studio dan waar we nu zitten. Nou, je moet ergens beginnen. Dus... Ah ja, en uh, sinds uh, vanaf dat moment uh, werden ze links en rechts werden ze steeds meer opgepikt. En uh, ja, nou weet je het. Uh, ja, ja, ja. Dus uh, Heineken Musical uitverkocht. Het zou ja. zomaar kunnen dat het bij jou ook Wie over anderhalf jaar het geval is natuurlijk. Hè? Laten we het hopen. <laughs> ah, goed, uh, Nederlandstalig. Uh, ja. Waarom Nederlandstalig? Um, nou, het is eigenlijk ook een beetje door Gitaarrum gekomen dat ik um, het onderwerp te horen kreeg. Dus het was uh, uitbuiting van uh, meisjes wereldwijd. Ja. En toen had ik een nummer geschreven in het Engels. Die hadden we ook al met de band gerepeteerd. Ja. En nou ja, ik bleef gewoon thuis schrijven. En toen had ik ook een Nederlandstalig nummer geschreven. En dat was, dit gaat om jou. Ja. En uh, ook aan een band laten horen. En toen hadden we wel zoiets van, nou nee, dit moet hem gewoon zijn. En toen ben ik dat Nederlands talige gaan doen. En dat viel wel heel erg op zijn plek allemaal. Dat ik dacht ja. van, hé, hey, maar dit is eigenlijk misschien nog wel logischer of zo. Ja. Bij is dat beter uh, dat je je in je moerstaal uh, je kan uiten? Is, ja. dat het, uh, ja, is dat het verhaal? Het is makkelijker schrijven. Hè? Of, ja. of uh, dingen vertellen. Zeg maar. ja. Je bent toch niet... Ik kan, ik ken niet zoveel Engelse woorden dat ik heel vocabulaire eraan heb. Ja. Maar uh, ja, in Nederlandstalig gaat dat zeker makkelijker. Ja. ja. Uh, over uh, ja Nederlandstalig werk. Hè? Ik bedoel, uh, uh, ik had er iets, maar ik ben te kwijt. Ja, <totstutters> heb <laughs> je wel eens, zitten zit er ineens een vogeltje die die neemt dan in één keer dat dat ineens van me mee. Ja. Ah, goed, ik, ik, kom, er, ik kom, ja, er kom, er kom er nog wel op. Uh, zo dadelijk uh, gaan we uh, luisteren in ieder mm -hmm. geval uh, wat, jullie, uh, wat jullie gaan doen ja. uh, met z'n tweeën. Uh, eerst uh, nog even een stukje muziek. Um, ik zei al uh, dat, uh, dat uh, deze mensen die, uh, die zitten in het voorprogramma van uh, The People's Place... Uh, morgenavond uh, bij de single release van Julius. Ik heb het over Yellow Grass. En uh, dat nummer dat heet Hit and Run. Zo, dat was uh, het uh, verhaal van de uh, Yellow Grass. Dus morgen het uh, voorprogramma bij uh, The People's Place. Uh, bij de single release van Julius en dat uh, nummer dat uh, gij zou horen, maar dan wel onze eigen versie zoals wij ze hebben gehad vorig jaar in april. We zijn uh, we, we kijken naar voren en uh, dan zien, uh, zien we Doris zitten en Aina uh, zien we staan. Dus ik uh, zou bijna zeggen, en ik uh, kijk ook naar mijn uh, techneut achter mij uh, of het, ja, het is klaar. Uh, dat is, uh, dan zou ik zeggen: Aina, uh, met welke ga je beginnen in ieder geval en wat speel je daarachter meteen? Het het eerste nummer heet Wat Als. Ja. En het tweede nummer heet De Richting. Oké. Okay. door de straten kon ik mezelf meenemen naar werelden die alleen van mij leken te zijn zingend door de steegjes en fluitend langs de winkels zag ik die man hij keek mij na mijn gedachten me verder door de straten en de lanen zwevend in de wolken dacht ik aan hem zijn blonde lange haren met ogen als de hemel Stiekem droom ik verder alsof hij dat zag Maar wat nou als hij het was Kon ik maar lezen wat hij dacht Als ik muren toch mocht kussen of huizen mocht omhelzen Was dit toch het moment, want ik Man. En hij keek mij na. De steegjes werden smaller, de lichten steeds feller. En over een stenen brug liep ik weer terug. Niet wetend waar ik heen ging, alsof hij wou vertellen met fonkelende sterren wat hij aan me dacht. Maar wat Dankjewel. Ja, dat was het eerste van het blokje van twee. En eventjes, het camerawerk wordt ook nog even erbij gepakt. En gevolgd door het tweede nummer. Ja, de richting. Ik loop mijn deur uit recht naar buiten en ik kijk. Welke kant ik vandaag op zal gaan? En welke borden ga ik volgen? Welke stad zal ik bezoeken? Ik loop mijn deur uit de En welke mensen moet ik volgen? Spreek ik aan om te geloven? Ik steek de straat over. De richting. Dat waren ze eventjes door een zonijna. Zo direct gaan wij natuurlijk nog veel meer van ze horen. Nu eerst weer tijd voor een stuk muziek. die we hebben. Zoals inderdaad de single release. zoals die morgen gepland staat. van de heren van Julius. En dit was onze eigen opname die wij ze hebben gemaakt van vorig jaar. Zo klinkt die. Rattlesnake in this world Oh, you money Like a rattlesnake in this world I threw up my hands And I solemnly swear to drive Let your rain come down and give our poor hearts ease. These blues, these blues are worthwhile to be heard, uh, worthwhile to be heard. Than I've been before. When you hear me singing my lonesome song, hard times can't last so very long. Oh, you're money, man, like a rattlesnake in this world. En het leuke is, uh, afgelopen week uh, werd uh, het, uh, de EP gepresenteerd van uh, X, van Marnix Dordenstein. En dat uh, gebeurde op uh, maandag en uh, dinsdagavond en ik uh, was op de tweede avond. En er was op een gegeven moment een dame die zei, ik wil graag ruilen. En dat was Kato van Dijk van My Baby. Ik zeg, nou, geen probleem, dan uh, ruil ik wel met jou. En dan mag jij maandag uh, samen met je zus en uh, dan kom ik die uh, dinsdag wel. Dus, uh, dus dat uh, was heel snel opgelost. En altijd even leuk om dan ook nog een nummer van, uh, van My Baby nog eventjes uh, te draaien. Dus dat, uh, dat bij deze gedaan. Straks natuurlijk ik uh, zelf. Want ja, uh, als er een EP gepresenteerd is, uh, dan moeten we hem natuurlijk ook uh, voor een deel laten horen. Het zal waarschijnlijk wel weer uh, de rampenstamper uh, worden die, uh, die erop staat. Ja, rampenstamper. Het is wel ook een serieus nummer eerlijk gezegd. Dat moet ik er wel bij zeggen. Goed, uh, ze staan wederom weer uh, klaar. Aina en Doris. Doris zit en Aina staat. En uh, als het uh, goed is uh, gaan wij uh, weer twee nummers uh, van ze horen. Welke twee nummers uh, ga je uh, laten horen Aina? We beginnen met de wacht en daarna komt de single niet vanavond. Oké, okay, dankjewel. wacht. Over de stad als iedereen slaapt, je kijkt naar binnen, volgt ieder mens met zijn manieren. En wij maar geen idee hoe het gaat. Je geeft ons licht in de nacht van je houdt de wachten, ziet het zwart, omhelst de huizen met jouw pracht. Kijk je dan, kijk jij dan. Van door de smalle ramen kijk je met ons mee. Op onze zwarte dagen voel je met ons mee. Wacht over de stad als iedereen slaapt. We staren blind, je schoonheid verblindt ons gezicht. Het is bijna donker, de sterren maken het af. De lucht is helder, het heelal vormt voor ons een geheel. Je geeft ons licht. Ik Om helst te hebben. De steden en huizen Wacht Over de stad als iedereen slaapt. Je kijkt naar binnen in de huizen als iedereen slaapt. Ook, uh, ik, ik zie ook meteen het beeld, eerlijk gezegd, uh, ergens op de straten en dat je dan op een gegeven ja, het, het, het, het is, dat, ik, ik had dat ook al bij het eerste liedje, had ik dat ook. Dus het uh, ah, dus <laughs> is altijd wel uh, goed teken als het ook beeldend uh, binnenkomt. Ja, dat uh, is wel de bedoeling. Het laatste nummer! De single, ja. niks vanavond.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 dat, uh, dat uh, is het ook zeker. Want uh, ja, het uh, gaat rap uh, verder met, uh, met jou. Uh, want jullie hebben nog een klusje te doen, dacht ik. Heb ik heb nog een afspraak vanavond. Ja. Nou, uh, ja. Belle, waar is dat? In Haarlem. Uh, optreden, huiskamerconcertje? Nou, dat is uh, privé. Oh, dacht ik. Oh, sorry, nee, dat wist ik niet. Nee, nou, dan uh, ga, uh, ga ik je verder niet uh, van je kostbare tijd uh, roven. Vond het wel hartstikke leuk dat jullie er alle twee uh, ik ben zijn geweest. Je had leuk om er komen. Ja, dankjewel. En uh, de, de EP en zo niet uh, deze ook uh, niet vanavond. Uh, die single die zal binnenkort uh, gaan verschijnen. In mei. In mei. Ja. En dan uh, horen we natuurlijk uiteraard de rest van het uh, verhaal erbij. Dankjewel. Oké. Okay. Goed, uh, dat was uh, Aina samen met uh, Doris. Maar wat uh, nu even in de loop is binnengekomen... is een, een nummer wat uh, binnenkort op de album van Alaska gaat uh, verschijnen. Dit is echt uh, Heet van de Naald. Het is wel een live uh, versie van dit nummer. Het uh, komt dus van... Het uh, nieuwe album Prospero. Luister zelf. Hier is Nvidia's RES. Awesome. Dus uh, we hebben al even regelrecht iets uh, laten horen van het uh, album Prospero. Dat is, uh, dat is het uh, album wat uh, binnenkort uh, gaat uh, verschijnen bij Alaska. Een uh, stiekem gedraaid. Ja, maar ja, dat, uh, dat krijg je als je dat. Uh, dat zo, zo doe je dat. Uh, we hebben, hebben we dan nog iets... Uh, nog iets voor uh, wat we nog even kunnen draaien... voor de vuistweg? Nou ja, dat kan wel. Maar dan moet ik eventjes... Uh, gaan zoeken. En dan heb ik... Uh, Kashmir Hakim nodig. Uh, dit, is, uh, dit, is, dit is... wel even heel, uh, heel leuk. Want uh, dit duurt niet zo lang. Als het goed is... Ongeveer een minuut of twee. En dan uh, gaan we op naar het uh, nieuws. Dus, uh, van het eerste EP die hij uit heeft uh, gebracht. Namelijk De Singer. En dat, dat nummer wat je hier uh, gaat horen. Dat heet Free People. Free People. Looking for answers without an answer. Last I had to dream of your government talking. Hamburgers and fries, for where that campaign soldier you. They lit a the candle in the dungeon, my friend. Don't burn my tower down in my favorite city, London.